4 uur. Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Ze hebben een spandoek bij zich en worden in de gaten gehouden door de politie. Het protest in Enschede was verboden. Meerdere mensen zijn opgepakt, onder wie Pegida-voorman Edwin Wagensveld. In Beieren is een veiling van zes monumentale standbeelden... uit het voormalige Oostblok mislukt. Voor de beelden van Lenin, Stalin en andere communistische leiders... was geen koper te vinden... De veilingmeester was vooraf optimistisch, maar bij de veiling kwamen alleen wat journalisten en toeschouwers opduiken. De laatste DDR-leider Modrov had graag gezien dat zijn stad Dresden een beeld terughaalde dat jarenlang bij het station had gestaan, maar het gemeentebestuur vond de gevraagde 150.000 euro te veel. De Chinese-Nederlandse coureur Ho Tong is tweede geworden bij de 24 uur van Le Mans. In zijn klasse LNP2 was hij zelfs de snelste. De Duitser Timo Bernhard won in zijn Porsche in de koningsklasse LMP1 en in het algemeen klassement. Even leek het erop dat toen de eindzege zou binnenhalen, maar in het laatste uur werd hij toch nog ingehaald door Bernhard die 300 pk meer vermogen had. Het team van Jan Lammers, Rubens Barrichello en Jumbo directeur Frits van Eert werd 14e. Het weer vandaag volop zon in het noorden 24 graden en in het zuiden kan het 29 graden worden. Morgen nog wat warmer.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 come Zingen van uh, Billy Jawel en You're All Human. Met het 7 uh, over 4. Zandvoort, welkom terug bij het derde en laatste uur van Zandvoort op zondag. Op een hele mooie zonnige zondagmiddag. Ja, 25 graden, gelukkig hebben we airco in de studio uh, Albert-Jan. Dus vat het hier mee aan de tolweg Tina. Het wordt om 5 uur nog even schrikken als we naar buiten gaan. Ja, dat denk ik ook. <laughs> Goed, nog het uh, derde uur van Zandvoort op zondag. Met de vaste items zoals die van, u, die van ons gewend bent. Allereerst het dieren van de week om half vijf. Er is een nieuw dier van de week en die luistert naar de naam Diesel. En dat betekent niet dat Logietje al een thuis heeft gevonden... want Logietje logeert nog steeds in het dierentehuis. Maar deze week Diesel in de schijnwerpers. Uh, het gedicht van kwart om um, kwart voor vijf... waar kan het anders over gaan dan over de weemoed aan het Zandvoortse strand. En dat zullen veel mensen hebben als ze vanavond weer naar huis gaan. Dan kan ik nog niet een dagje langer blijven. Want morgen, ook morgen wordt het mooi weer. Al Dus onze weerman Lex van der Hoorn. Uh, kwart over vier ongeveer. Kwart, dan hebben we hebben natuurlijk nog tijd voor uh, pit report. Dan hebben we hebben nog tijd voor sport kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om het derde uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. wil je meekijken? Dan ga je naar www.zfm-live.nl Het derde laatste uur, we hebben de city. Pass me a drink to the left. I'm like, you should come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 me Ja, de oude single van Mixer Priest Prestate lekker onder handen genomen en ja, een nieuw dunkje gekregen van uh, deze shampoo. paul Je hoorde met Make My Love Go. Zo dadelijk gaan we eens even kijken in de wereld van de Formule 1. Dat doen we met de Pit reports. Maar eerst de dames van de Pointer Sisters.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 I'm not lying What is this madness that makes my motor run? My legs too weak to stand.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 De van de Pointers is met Oda Meredith. DFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, want ondanks dat we dit weekend geen Formule 1-race hadden op is er wel het een en ander te melden. En met name voor Red Bull. Want teambaas Christian Horner van Red Bull, de Formule 1 renstal van coureur Max Verstappen, blijft rekenen op significante verbeteringen aan de motor. Ik geloof niet dat Renault het voor dit jaar al heeft opgegeven... liet hij afgelopen woensdag weten in een interview op formule1.com. Dat hebben ze ons zelf verteld, dus we blijven er scherp op letten. Horner reageerde op recente uitlatingen van Renault... dat Red Bull dit seizoen in de Formule 1 niet meer... op een van de grote updates van de motor hoeft te rekenen. Wel stelde de Franse fabrikant dat het voor elke race... enige verbeteringen zou doorvoeren. Die opmerking leidde tot een kribbige reactie bij Verstappen die een dag eerder uh, tijdens de Grand Prix van Canada... op een kansrijke positie moest uitvallen door een accuprobleem. Er waren wel updates, be updates beloofd, maar er zijn er weinig gekomen. Dat is enorm balen. Ik maak me zorgen, ook richting volgend jaar, zei de 19-jarige Limburger. Dit is een besluit van Renault Horner. Of ik verrast was? Niets kan me tegenwoordig nog verrassen. We pakken alles aan en alles het als het kan. Liever eerder dan later. We wisten dat het voor Montreal een moeilijk verhaal zou worden... evenals voor de twee races erna in Azerbeidzjan en Oostenrijk. Er verandert eigenlijk niets voor ons. We zullen blijven pushen en het was goed om te zien... dat we in de laatste gram, drie Grand Prix uh, goede progressie hadden hebben laten zien. En daarmee doelde hij natuurlijk vooral op de drie derde plaatsen... op rij voor de Australiër Daniel Ricciardo. De twee populairste Formule 1-coureurs weigeren nog te racen... als er te veel nieuwe Grand Prix' bijkomen. De huidige eigenaar van de hoogste autosportklasse-mediabedrijf Liberty Media heeft de intentie uitgesproken om meer races op de Formule 1-kalender te zetten. Tot een totaal van 25. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso sprak zich eerder al uit als veldtegenstander uh, van dit plan. Als het doorgaat, stop ik met racen. Hij herhaalde die mening in diverse media. Toen ik uh, begon uh, 15 jaar geleden, hadden we 16 uh, Grand Prix. Het zijn er steeds meer geworden. Nu hebben we er 20 en dat is echt wel genoeg. We hebben een drukke levens met alle verplichtingen tussendoor. Bij 25 Grand Prix gaat de kwaliteit van leven van onze coureurs echt achteruit... en dat is me nu te veel waard. Collega en drievoudig kampioen Lewis Hamilton... die onlangs tot populairste Formule 1 rijder... gevolgd door Alonso werd verkozen in een groot fanonderzoek... sluit zich daarbij aan. Ik heb, nog e ik heb er nog eens over nagedacht, maar ik snap Fernando wel... En ik, uh, en ik ben het eigenlijk wel met hem eens. Nou, dus ik zou zeggen Liberty Media... Uh, niet uitbreiden naar 25 uh, races... want dan uh, gaan we twee coureurs missen in ieder geval. Tot to zover so, het uh, Formule 1 nieuws. ja, yeah. 25 races. Hey, dan zitten ja, wij niet zonder ja, over. John. Daar zou zand voor als bij kunnen zitten. Ja, oh ja, ja, ja. ja, ja. Of, uh, of Asher. are. <middels> <middels>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 tu cuerpo todo un maná We do it down in Puerto Rico. I just want to hear you screaming, ay, bendito. I can go forever when I stay contigo. <laughs> uh, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos y pegando y poquito a poquito. Que en enseñas a mi boca, boca y tus y lugares favoritos. Favoritos, Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta En Sentafold. Heb je nog een nieuwtje, Albert-Jan? Ja, we gaan even voetballen. We gaan voetballen? Okay. Ja, want uh, er is uh, weer een groot toernooi in Rusland. En wel de Confederations Cup. Wordt ook wel gezien als een, de oefening voor het WK. wat volgend jaar in Rusland plaatsvindt. Rusland heeft in het openingsduel van het toernooi. om de Confederations Cup in Sint-Petersburg met 2-0 gewonnen van het povere Nieuw-Zeeland. Rusland had meteen een groot overwicht. en binnen de korte keren was de bal bij Nieuw-Zeeland al twee keer van de lijn gehaald. De druk nam wat af, maar de 1-0, een eigen goal van Boksel... voor aanstormende Glusjakov, was verdiend. De Kiwis zochten de aanval, konden geen vuist maken... maar gaven wel ruimte weg. Nadat Polots al twee keer dicht bij een treffer was geweest... tikte Smolov uit een vlotte aanval de 2-0 binnen. Smith scoorde bijna tegen. Zijn kopbal werd van de lijn gehaald. Dus ook de Confederations Cup is uh, uh, los, om het zo maar eens te zeggen. We houden nu op de hoogte. Oké, okay, zo dadelijk uh, het uh, nieuwe dier van de week. En dan hebben we het over diesel. Weer een uh, druk dagje vandaag uh, in Salford, albert -Jan. Heb je al uh, verkeersinformatie? Heb je al nieuws dat uh, mensen in de file Salford uitstaan of nee, niet? Die bewaar ik nog even. Ja, ja, ja. <laughs> uh, het zal, ja, het zal best wel komen zo dadelijk, uh, de verkeersinformatie waarschijnlijk. Het is uh, 1.30 vrouw 5, we gaan hem doen, het nieuwe dier van de week. En we hebben Diesel in aanbieding. Deze keer is Diesel het dier van de week. Diesel is een knappe witte hellerman van 9 jaar oud. Diesel is nog een actieve hond die graag wandelt en speelt met zijn baas. Voor een zwempartij is deze man altijd in. Naar mensen is hij vriendelijk en ook naar andere onderdelen is hij geen probleem. Diesel is een fijn wandelmaatje. Hij loopt netjes mee en heeft aandacht voor de baas. Knuffelen doet hij ook graag en zoekt dan ook een thuis waar hij veel aandacht krijgt en natuurlijk een zwembadje. Dat zou wel ja, beter zijn. Deze man heeft het grootste gedeelte van zijn leven op een terrein gelopen en moet daarom wel weer even wennen in een nieuwe thuissituatie. Zoekt u een vrolijke en gezellige vriend die ook van zwemmen houdt... kom dan snel langs bij Diesel. En waar verblijft Diesel? Diesel verblijft momenteel in het dierenthuis Kermeland... aan de Keesomstraat nummertje 5 te Zandvoort. Is maandags tot en met zaterdags geopend van 11 tot 4 uur... en te bereiken via telefoonnummer 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskennableland. -we Want ook diesel verdient een thuis. Dus ga voor diesel of de andere leuke dieren naar het Kennenbedierenthuis. Aan de Keesomstraat nummer 5. Twee overal, vijf. Zandvoort, en goedemiddag. middag. Le noir sur son blanc. A vous, peignoir que c'est wow. A vous,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 Mets-moi devenir ton amant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 vibration thing you can do ever know Deze single van uh, Laura Tesoro. jode de haier. Ja, negen minuten overal vijf. Hebben we nog een uh, golfbericht? Want ik heb je helemaal niet meer over golf gehoord, uh, Albertje. Zelfs een tweetal berichten, uh, okay. Alleen dan moeten we even snel switchen. Allereerst de, de Europese Tour. Dit weekend neergestreken in Haute-du-France, vlakbij uh, Parijs. Gewonnen door een Fransman, deze keer Jean Garrier, met min zeven. En een verdienstelijke uh, twaalfde plek voor Daan Huizing met een totaal van min 1 na vier dagen. Joost Sluiten speelde niet mee. Dan gaan we de grote plas over... En dan gaan we naar de US Open, het traditionele toernooi in Amerika. Die gaan vanavond weer erom van start... want dan is in verband met het tijdsverschil. Momenteel aan de leiding B. Harmon uit Amerika met min 12. Gevolgd door de Engelsman Ton Fleetwood, verrassend Fleetwood. Verrassend op min 11. En dan volgt weer een Amerikaan, B. Boep Dan gaan we even kijken naar Paul Casey. Want die stond na twee dagen gedeeld leider. Hij is weggezakt naar een zeventiende plek. Momenteel op min 4. En Sergio Garcia doet ook nog mee. Die staat ook op gedeelde 17e plaats. De, de Spanjaard staat ook op min 4. Maar voornamelijk Amerikanen in het top van het US Open. Vanavond dag 4. Live op de diverse sportkanalen te volgen. Oké, okay, dankjewel. En zo dadelijk het gedicht van de dag. Maar eerst is onder meer cool in the gang. hier is straight ahead. Hey, let's go.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 Dat was Cool in the Gang en Straight Ahead. Nou, nog eentje voor het gedicht. Hier is Bruna Mars.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 Zomersdagvraag in Zandvoort. Ja, en dat betekent ook dat het gedicht van de dag vandaag gaat over. Jawel, de zomer, we hebben er zin in. Duinen. Zon. Strand en zee. Ga lekker zonnen en neem je vrienden mee. Met je blote voeten door het Zandvoortse zand zoek je een plekje op het overvolle strand. Een moment, een moment voor jou alleen. Prachtig uitzicht, ondanks iedereen om je heen. Lekker wegdromen, seconden, minuten, nee, uren. Dit moment mag nog eeuwig duren.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 Ik blijf Zandvoort altijd trouw. Ik zie de schoonheid der seizoenen. En ik weet, ik weet dat ik enorm van Zandvoort hou. Deze tijd van groei en welvaart is een vijand voor onze rust. Maar die vind ik, ik als ik aankom bij mijn eigen, mijn eigen Zandvoortse kust. Ja, hij was weer mooi, Albert-Jan. Het gedicht van de dag over de zomer in Zandvoort. En ik zeg altijd maar weer... Hè, als de zon schijnt, dan ziet de wereld er heel anders uit. Hier is André van Duin. Als hij aan de hemel staat... Is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.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 en toch moet je oppassen hè, als de zon schijnt, Albert-Jan. Want eh, ik kreeg net een tweetje hè, van de Zandvoortse reddingsbrigade Die waarschuwen voor over 14. Want op dit moment eh, ja, zijn er eh, toch hoge temperaturen op het Zandvoortse eh, strand. Dus blijf in ieder geval voldoende drinken. En smeren. En smeren. the law. Ja, dan kom je weer helemaal in de stemming, hè, Albert Jan? Euh, deze van de mama's en de papa's. Ja. <lacht> nee, hè. Ja, Karin komt daar ook nog even Hier is eh, Karin kind. Wissel, wissel. Nee, nee, nee, nee, nee, het is veel te leuk. En dans je de hele nacht met mij? Dans je de hele nacht met mij?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 Erbij. Met jou te dansen vind ik een zaligheid. Ik heb maling aan de dag en daarom dans ik. Tot... Ja, zal de temperatuur was zijn, uh, het jan denk ik. <laughs> ja, je voelt met je zonnesteek Ja, zo. ja, ja. Die heb ik opgelopen in de studio. Ja, klopt. Ongelooflijk. Ja. Wie kent er niet, hè? Kari ja, kent. En, uh, moet we moeten het straks nog even over hebben, Ja, of? is goed. <laughs> Dan zit de hele nacht met mij het ene laatste plaatje in uh, dit programma. Het zit er alweer op, uh, Vos. Ja. Heb, je, heb je nog iets aan een verkeers... De N206, zeg je dat wat? Nee. Nou, dat is Heemstede-Zoetermeer. Grote vertraging tussen de aansluiting met de A44, afrit Leiden... en de N447 naar Leidsendam. De vertraging is ongeveer 12 minuten. Over Zandvoort wordt verder dichter bij Zandvoort kan ik niet komen. Nee, hè? Dus nee. Voor, voor, voor mij, uh, volgens mij loopt alles uh, keurig. Of blijft iedereen juist nu langer. Waarschijnlijk, waarschijnlijk. dat ja. er te veel mensen nu teruggaan. Ja, net, net, net, net dat bericht natuurlijk van de Zandvoortse rais De Stral zit nog overvol. Ja, nou, iedereen gaat dus later. Dus de files ja. gaan vandaag later beginnen. Zo is het. Wij bedanken iedereen voor het luisteren. Het zit er alweer op. Zit zit erop. Ik zou zeggen, tot volgende week. Tot volgende week. En een hele fijne zondagavond. En geniet uiteraard van het Dag. lekkere weer hè, van de komende dagen.